Door de bouw werden trottoirs en rioleringen vernield. Amerika heeft nog niet gereageerd op de eis van Baghdad. Bij de anti kadhafi betogingen in Libië zouden tientallen doden zijn gevallen. Bevestigde informatie komt nauwelijks naar buiten... maar volgens diverse bronnen is met scherp geschoten... en is er gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Kadhafi. De anti-regeringsdemonstranten hadden de afgelopen dag uitgeroepen tot dag van de woede. In de Europa League heeft PSV het uitduel tegen het Franse Liel met 2-2 gelijk gespeeld. Bij rust stond het 2-0 voor Liel, maar in de laatste 10 minuten scoorden Bauma en Toivonen voor PSV. Ajax won in Brussel met 3-0 van Anderlecht. Over een week zijn de returnwedstrijden in de Europa League. Dan het weer, vannacht overal lichte vorst, overdag vooral in het noorden en oosten bewolkt. En elders zonnig, het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goeienacht en welkom vannacht bij uh, Casa Luna. Ik heb vandaag eens zitten bladeren in het Guinness Book of Records... op de naam Kim Putters. En gek genoeg heb ik hem niet kunnen vinden. Dat verbaast me een beetje, want ik heb het idee... dat hij aardig wat records op zijn naam heeft staan... Hij was nog geen dertig toen hij voor de PvdA in de Eerste Kamer ging zitten. Tussen al die oude wijze mannen, hè, zoals waar de Eerste Kamer toch bekend om staat. De jongste kandidaat lijsttrekker voor diezelfde PvdA in de Eerste Kamer ooit. Nou, dat is ook al een record. Op zijn 35 35ste droeg hij al de titel professor dokter. Want hij is hoogleraar management van zorginstellingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ik heb het idee dat dat dan ook weer een beetje samenhangt... met het feit dat hij zich op zijn zestiende al druk maakte... om de betaalbaarheid van de zorg, met name voor oudere mensen. Uh, als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd... was ik toen vooral bezig volgens mij met uitgaan, jongens... en mijn proefwerken op het VWO... Maar in Putters, welkom. Jij had kennelijk een andere invulling van... Ja. Uh, je bent jong en je wilt wat, of Ja, niet? nou Ja, behalve die proefwerken doe ik al dat andere nu. Uh, bezig zijn met uitgaan naar jongens? Ja. ja? oh echt waar. Nee, maar nee, dat deed ik ook. Maar ik, uh, ja, ik ben, mijn interesse in de gezondheidszorg is heel vroeg ontstaan... Uh, tijdens mijn studie bestuurskunde... En ja, ik maar die vind deed het... je nog niet toen je 16 was, toch? Nee, nou ja, toen die tijd maakte je wel druk ook... om, om nou ja, gewoon ouder of de gezondheidszorg wel beschikbaar zou blijven... of wel betaalbaar zou blijven. Ik maakte me daar druk om. Ja. Ik ben ook vrij vroeg uh, lid van de jonge socialisten geworden. Uh, ook om, ja, om die reden eigenlijk om te, te strijden voor datgene... waarvan ik dacht, ja, dat moet gewoon goed geregeld zijn als je het nodig hebt. Want dat is eigenlijk wel het kenmerk van de gezondheidszorg, vind ik. Dat het... Uh, Iedereen heeft er vroeg of laat mee te maken. Ja, maar dat vind ik het bijzondere. Dat schrijf jij ook op je op je eigen site. Van, ja. Weet je, iedereen vindt dat de zorg goed geregeld moet zijn, omdat je er mee te maken hebt. Maar het dringt pas tot je door als het dichterbij ja. komt. Ja. Maar toen jij 16 was... Nee, neem nou, ik aan dat je er toch niet... mag ik hopen dat je er niet al heel veel mee te maken hebt. Nou, gehad. ik zelf niet. Maar je zag het natuurlijk wel uh, om je heen. Ik, bedoel, ik heb ook uh, grootouders die gestorven zijn. Ook een, uh, wat voor, voor mij een heel indrukwekkende ervaring is geweest... is dat ik op de, op de lagere school, zoals dat uh, toen uh, toch nog heette... Ja. Uh, uh, uh, een, een klasgenootje verloren ben aan kanker. Nou, dan zie je ineens uh, heel dichtbij wat het betekent uh, uh, ja, als iemand gebruik moet maken van gezondheidszorg. En het punt is dat je dan ook gewoon, al ben je heel jong... heel goed beseft dat die dokter er wel moet zijn. Ja. En liefst heel snel uh, en liefst ook heel goed. En uh, ja, daar uh, ben ik me ja, toch vrij vroeg, denk ik, uh, bewust van geweest. Ja. Ja. Het, het, het, het moeilijke vind ik aan... dus Eigenlijk is de kern wat jij zegt, er moet een dokter zijn... voor als ik iets mankeer en die moet er het liefst snel zijn. Ja. En als je dan bedenkt hoe wij tegenwoordig over de zorg praten en hoe we denken... Nou, ik heb een paar... Artikeltjes van de afgelopen dagen erbij gepakt. Het is zo enorm complex geworden dat je, ja. ik betrap mezelf erop, terwijl ik absoluut geïnteresseerd ben in nieuws en actualiteit, dat ik op een gegeven moment, als ik dat zie over de zorg, denk: Oh, dat sla ik even over in de krant. Want dan gaat het over de WMO hè, en, de, en de ABBZ en de geldstromen die door elkaar lopen. Specialisten die in loondienst zijn of in een maatschap zijn. Ja. En wat dan beter is, het persoonsgebonden budget. Hè, stond. Vandaag weer, of uh, gisteren was het afgeslankt, PGB, beperkt zorgkeuze. Uh, een artikeltje verzekeraars eten voor 1,5 miljard euro mee uit het zorgbudget. Uh, bottenbezuiniging op de Wajong is onaanvaardbaar. Nou, dat heeft dan weer meer met sociale zaken te maken. Uh, het CDA pleit voor te goedbonnen voor langdurige met zorg. De vouchers, ja. De vouchers Eigenlijk, je kan de krant niet openstaan nee. en er staat wel weer een, een nee. zorgverhaal in. Ja. Maar het is zo ingewikkeld. Nou ja, het is de, de sector is vrij ingewikkeld geworden, dat klopt wel. Ik denk dat we op heel veel uh, manieren het ook ingewikkeld gemaakt hebben... met regelgeving, verschillende financieringssystemen. En uh, ik denk ook wel dat het een goede zaak is om te proberen dat wat te vereenvoudigen. Dus ik, daar ben ik ja. met je eens. Maar eigenlijk is het heel simpel... Um, en staat het eigenlijk in onze grondwet uh, uh, waar het om draait. En dat zijn gewoon drie dingen. De kwaliteit van de zorg moet goed geregeld zijn, het moet betaalbaar zijn... en het moet ook, ja, de kosten moeten ook een beetje in de hand gehouden worden. Ja. Daar, die drie dingen, daar gaat het eigenlijk om. Uh, ja, en daar hebben we een heel bouwwerk aan uh, wet en regelgeving omheen gezet. En ja, wat in de afgelopen jaren wel geprobeerd is... is om uh, dat wat af te bouwen en weer wat, uh, ja, wat meer ruimte te geven... aan zorginstellingen, aan dokters, uh, maar ook aan patiënten zelf... om gewoon de zorg te regelen die nodig is. Um, ja, en dat is nog een lange weg te gaan. Ja, en meer nou. zicht uh, ook op krijgen. Vandaag kwam, uh, kwam Ernst Jong met een, met een rapport ja. over transparantie... Ja. binnen zorginstellingen. Nou, dat was op zich positief. Zij baseren zich op jaarverslagen en kijken ze ja. wat die allemaal melden. En er stond bij dus absoluut verbetering. Er wordt namelijk uitvoeriger geschreven hoe vaak uh, raden van bestuur samenkomen. Uh, hoe een beleid wordt vastgesteld. Maar waar nog veel op te winnen valt, komt die informatie over wachtlijsten, over behandelingen... over beoordelingen van patiënten, over sterftecijfers... dan denk ik, dat zijn nou precies de dingen die om, waar het om gaat in de ja, zorg. Ja. En daar blijven ze dus op achterst. Is dat een beetje symbool? Het is jouw vakgebied, ja. die, die gezondheidszorg en hoe het geregeld is. Is dat symbool voor hoe wij de zorg nu geregeld hebben, vanuit beleid en niet zozeer vanuit patiënten? Ja, en ik denk dat je ook moet oppassen uh, om te denken... dat je de gezondheidszorg uh, helemaal transparant kan maken... Hè, en dat allemaal in jaarverslagen en in cijferlijstjes kan onderbrengen. Kijk, de kern van de zorg zit hem uiteindelijk toch in de relatie... tussen de patiënt en de dokter, of de patiënt en de hulpverlener. Dus het gesprek, de communicatie, ja. heb je vertrouwen in die dokter... En dat kan je nooit helemaal in cijfertjes onderbrengen. Ik vergelijk het wel eens... tenminste, dat vind ik de, de beste manier om het duidelijk te maken... met, uh, met, met, met een, een auto die aan de kant van de weg staat, in het donker. Je bent je autosleutels verloren, kunt ze niet vinden. En 100 meter verderop staat er een lantaarnpaal. En daar is het licht, dus daar ga je die, die sleutels zoeken. Terwijl je weet dat je ze daar niet zult vinden, nee. want die liggen in die black box daarbuiten. En dat is wat we in toenemende mate in de zorg aan het doen zijn. Overal de bouwlamp opzetten, cijferlijstjes maken... terwijl we weten dat de kwaliteit en tevredenheid over de zorg... dat die vaak zitten in de dingen die we niet helemaal inzichtelijk kunnen maken. Ja. En dat maakt het erg ingewikkeld. Dus ik denk dat een beetje vertrouwen in, in de hulpverleners oh ja, ik ook belangrijk zit, ik is. Denk, eigenlijk, eigenlijk wordt er nu beleid gevoerd op wantrouwen dan. We willen alles controleren, alles moet transparant uh, worden... Dus ja. kennelijk vertrouwen we niet hoe het nu gaat. Nee, nou kijk, er zitten wel een beetje twee kanten aan. Hè? Want uh, uh, ik denk wel dat het een goede zaak is... dat uh, uh, ziekenhuizen, verpleeghuizen steeds meer... Duidelijk maken wat ze doen voor het geld dat ze besteden. Um, daar is niks mis mee. en uh, Daar kan ook nog veel in verbeteren. Want uh, inderdaad, uh, van de wachtlijsten uh, tot het uh, lichtduur, hoe lang iemand in het ziekenhuis ligt, uh, aantal doorlichtwonden en dat soort dingen. Patiënten mogen best weten waar het goed gaat en waar het minder ja. goed gaat. We moeten alleen niet met elkaar de illusie hebben dat je dat helemaal inzichtelijk kan maken. Dat kan gewoon niet. Waar mensen werken, waar professionals werken, moet er ruimte zijn om datgene te doen wat je volgens jouw vak denkt dat goed is. En um, die, da, dat proberen we steeds meer in de greep te krijgen van regels. En dan moeten ze registreren en formulieren invullen. Nou, daar moeten we wel een beetje vanaf, af. Ja, Maar goed, als je dat wil registreren, of als je het wil weten... Dan moet je het ook registreren. Nou ja, en dan, gaat zei... die, dan komt die tijd hoe dan ook bij kijken. Die extra ja, tijd. Ja, nou, ja, je zei net van het hangt een beetje aan elkaar van wantrouwen. Ik vind inderdaad dat de gezondheidszorg. ja, een beetje een, een georganiseerd wantrouwen is geworden. met alle regels die er zijn. Um, en dus maar aan wie het... ligt dat dan? Ligt dat dan aan de overheid die die regels um, heeft opgesteld? Ja, nou, voor een deel wel. Dus ik denk dat de manier waarop wij bijvoorbeeld toezicht houden. je noemde net de jaarverslagen. maar dat is niet het enige. want we hebben certificaten, jaarverslagen. we moeten rapporteren zorgverzekeraars noem het allemaal op. Het alles bij elkaar opgeteld. Ik heb uh, in, in, voor, voor mijn onderzoek in kaart gebracht... bijvoorbeeld met hoeveel toezichthouders een gemiddelde zorginstelling te maken een heeft. Een ziekenhuis nou, bijvoorbeeld? Een ziekenhuis bijvoorbeeld. Nou, dan komen er per jaar zo'n 30 tot 40 toezichthouders langs. En dan heb ik het niet alleen maar over de inspectie voor de gezondheidszorg... maar ook over interne controles, maar de raad van Waar kijken die toezicht. dan naar? Maar... Nou, ja, allemaal naar een stukje. Dus de inspectie kijkt naar de kwaliteit van de zorg. De Nederlandse Bank gaat meer over de financiën. De NMA en de NZA kijken naar, mag er wel of niet gefuseerd worden? Uh, de AFM speelt een rol. Nou, intern noemde A ik al de financiële markten. Ja, dat, allerlei mogelijke manieren. Nou, ja, ze, zeker ook wanneer het gaat om het aantrekken van vreemd kapitaal en dat soort dingen. Dat is overigens interessant dat ik in het rapport van Ernst Jong zag... dat uh, daar op dat punt nog de helft van de zorginstellingen uh, niet duidelijk maakt... waar precies het kapitaal vandaan komt. Want vreemd dus kapitaal, is, uh, waar moet je dan aan denken? Nou ja, je kan natuurlijk ook denken aan, uh, aan projectontwikkelaars... Die, die geld steken in ziekenhuizen, uh, private organisaties... die private investeerders die steeds meer in zorginstellingen willen gaan investeren. Dat mag steeds meer. Dat zijn meer, bedrijven, dat, dat zijn rijke mensen. Nou, die... dat kan steeds meer, want dat is... Wel, dat is in de afgelopen jaren natuurlijk, die deur is wat meer opengezet. En die hè, gaat dat, als het aan de huidige minister, minister Schippers, ligt nog verder open. Ja, ja en, en is de, het goed? Um, nou, in ieder geval brengt het meer, um, ja, met, met ook een wat abstract begrip, brengt het wat meer dynamiek, wat meer leven in de brouwerij, in, in de gezondheidszorg. Dus er ontstaat wat meer variatie in hoe de zorg georganiseerd wordt. En dat is niet verkeerd. Um, waar je natuurlijk wel uh, goed over na moet denken is of als je private investeerders hebt die de gezondheidszorg inkomen... of je het ook wenselijk vindt, maar dat is eigenlijk een politieke vraag... Daar heb ik ook een opvatting over, of je het wenselijk vindt... dat er bijvoorbeeld de winsten die gemaakt worden... ook aan aandeelhouders uitgekeerd ja. moeten worden. Kijk, daar kun je heel verschillend over denken. Nou, dat is natuurlijk grappig, want jij bent natuurlijk wetenschapper... hoogleraar, maar ook politicus... Ja. Dus als wetenschapper leg je er niet uit, want dit en ja. dat zijn de gevolgen. En als je dan als senator in die Eerste Kamer daarover moet praten... wat, wat zeg je jouw politieke hart dan? Nou, politiek gezien ben ik over dit punt uh, zelf heel duidelijk. Ik vind het niet zo'n groot probleem als er in de gezondheidszorg winsten gemaakt worden. Want je kunt ook bijvoorbeeld door gewoon doelmatiger te werken... door samen te gaan werken kun je kosten besparen. Dat zijn ook doelmatigheidswinsten. Ja. Daar heb ik geen probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb... is dat die wanneer die winsten uitgekeerd worden aan derden, aan aandeelhouders... dat betekent namelijk gewoon dat het geld uit de zorg weglekt naar anderen. Ik vind dat als je winsten maakt dat je die ook in de kwaliteit van zorg, in het personeel... en ja. gewoon in de zorgverlening moet steken. Het moet in de zorg blijven. Maar gebeurt dat nu al veel, dat het wegstroomt naar derden? Nou, uh, het zal heel bepalend zijn wat uh, minister Schippers... Uh, in de komende periode gaat doen. Uh, de deur is open, meer opengezet naar die private investeerders. Uh, er kunnen ook winsten gemaakt worden. Uh, maar bepalend zal zijn in de komende tijd... of we ook toegaan naar een situatie... waarin je uh, steeds meer krijgt dat, dat winst aan andere houders uitgekeerd ja. worden. Op dit moment is dat uh, nog, niet, uh, nog niet echt aan de orde, maar dat kan wel het geval zijn. Ik heb destijds ook wel discussies met Hans Hogevorst gehad... die op zichzelf wel zich voor kon stellen... dat je beursgenoteerde ziekenhuizen had bijvoorbeeld. Nou ja, dan ga je naar die situatie toe. Ja, kijk, je kunt de redenering aanhangen... dat dat ook leidt tot uh, meer investeringen in kwaliteit. Meer innovatie wellicht? Meer vernieuwende technieken? Ja, dat zou kunnen, maar... Ik zelf vind politiek gezien het erg onwenselijk... om het geld weg te laten lekken. Wat we uiteindelijk ook met elkaar bijeenbrengen... via premies, via eigen betalingen. Dat is bedoeld voor de zorg en daar moet het ook voor blijven. Ja, wat mij aan de andere kant, als de zorg goed zou zijn... maakt het eigenlijk niet uit. toch? Nou ja, kijk... Um, Gemiddeld genomen hebben we nog steeds een hele goede gezondheidszorg. Hè. Dus want we, we hebben wel vaak de neiging om heel erg te klagen. Ik heb een collega in, uh, in Amsterdam aan de universiteit... die doet jaarlijks onderzoek, uh, gebreed enquêtes onder de bevolking... Uh, uh, hoe mensen naar de gezondheidszorg kijken. En als hij dan de vraag stelt uh, over het zorgsysteem... en de wachtlijst en ja. de financiering heel die complexe gedoe... waar, waar ik het net over had, dan is bijna 75 procent van de mensen... Echt ontevreden over het zorgsysteem. Als vervolgens de vraag gesteld wordt: probeert u zich eens uw laatste contact met een dokter, een hulpverlener in te, denk, in te, in te denken? En hoe tevreden was u dan? Dan is zo'nzelfde percentage tevreden. Ja. Dat is dus een enorm verschil. Maar dat is toch dus... hetzelfde als we met het gevoel van geluk. Dat is volgens mij hetzelfde als, u, als je. Was laatst ook een onderzoek. Als je gewoon op de man afvraagt: hoe gelukkig ben jij? Dan zijn mensen over het algemeen ja. redelijk gelukkig. Als je vraagt: hoe gaat het in Nederland? Ja. dan is het vreselijk gesteld met ons land. Wat dat betreft is dat volgens mij op eenzelfde schaal. Ja, nou, dat is misschien vergelijkbaar. Maar ik denk ook wel dat... Kijk, je moet je er dus wel wat van aantrekken, hoor. Dus ik, ik wil het helemaal niet wachten. Want ik vind dus dat het een enorm... zeg maar, de ontevredenheid die er bestaat... Die is, um, uh, dat is enorm negatief voor bijvoorbeeld het imago van de zorg voor nieuw ja. personeel. Het is moeilijk om jonge mensen naar de zorg te trekken. Ja, dus ja. we zullen veel meer moeten doen aan het aantrekkelijk maken van de gezondheidszorg. Dat is echt belangrijk. Kun jij een voorbeeld geven van waar, waar mensen op de werkvloer, nu door die complexiteit, door het ingewikkelde regelgeving, waar die tegenaan lopen? Waar zij mee te maken hebben? Ja, nou, ik kan een paar voorbeelden noemen. Natuurlijk het bekende... Uh, geluid van de werkvloer is dat men steeds meer tijd aan het registreren kwijt is... in plaats van de aandacht besteden aan de mensen. Dus eigenlijk de, de reden waarom je het vak van verpleegster, uh, huisarts, dokter gekozen hebt... eigenlijk niet meer ten volle kan uitoefenen. Wat ik bijvoorbeeld wel schrijnend vind... Uh, wij werken ook wel samen met de Hogeschool in Rotterdam... Um, en daar worden veel onderzoeksprojecten gaan ook te kijken van hoe gaat dat nou met de thuishulp, de huisartsenzorg. Nou, dit was een onderzoek in Kralingen-Krooswijk... Um, waar gewoonweg bleek dat bij een, uh, een, een terminale patiënt. gewoonweg vijf verschillende hulpverleners. achter elkaar aan het bed kwamen. Uh, elkaar tegenkwamen, maar elkaar niet meer kenden. Waar kwam dat nou door? Nou, de gemeente is die zorg gaan aanbesteden. Um, ja, en dan ga, dat is met die WMO dat geweest, is die WMO. de wet maatschappelijk ondersteuning. En ja, dan moet je dus naar, naar verschillende criteria gaan kijken. naar kwaliteit van de zorg, maar ook naar de prijs. En dat is dus nogal belangrijk hoe een gemeente dat doet. Ja. En. Ja, op dat moment van ons onderzoek bleek dus dat ze voor ieder stukje van de zorgverlening, dus de ene gaat wat meer over het medicijn toedelen, het andere wat meer over de verzorging, de persoonlijke verzorging en derde weer iets anders. Voor elk stukje Kwam, iets anders, kwam iemand anders langs. iemand anders langs. onvoorstelbaar? Ja, uiteindelijk wel. Maar dat bleek blijkbaar voor de inkoop door de gemeente... Um, het meest voordelig te zijn. Ja, maar dan kom je toch wel op dat punt dat het vanuit beleid... en niet vanuit een patiënt wordt gezegd. En, en dat is dus ook voor de mensen op de werkvloer... gewoon uh, niet bevredigend. Want je kunt daardoor ook een patiënt of een cliënt... niet meer goed genoeg uh, helpen. Nee. Want je kunt hem of haar het beste helpen... door gewoon niet alleen maar die ene handeling... maar het hele Pakket aan handelingen te, ja, te en verrichten. Ja, je hebt een heel oppervlakkig contact dan. Je moet even ja. snel en dan snel door naar de ja. volgende. Ja, ja, in de WMO is dat heel duidelijk. Hè. Ik denk dat gemeenten echt goed moeten nadenken. Overigens uh, is hier ook in Rotterdam overigens dat het. Per jaar weer beter gaat. Hè? Dus die aanbestedingen die gaan ieder jaar beter. Dus ik wil ook niet. Uh... Is dat zo? Want ja. volgens mij zijn daar ja. nog zoveel geluiden over ja. van mensen nou ja, die is... behoefte hebben aan thuiszorg, aan hulp wat gewoon niet loopt. Omdat nee. de druk op de thuiszorgmedewerkers te groot is. Ja. Uh, de budgetten te kort zijn. Nou, mensen eh... lang niet altijd voor hulp in aanmerking meer komen. Dat klopt. Wij hebben de afgelopen twee jaar veel onderzoek gedaan naar hoe wordt de WMO uitgevoerd. Uh, in verschillende regio's in het land. Um, en dan zie je wel dat gemeenten langzaam maar zeker. Uh, meer uh, beseffen dat ze hier keuzes in moeten maken. Dus dat ze niet alleen maar voor de, de, de prijs moeten gaan... voor de goedkoopste, ja. maar ook juist ja, echt Toch voor de wel. beste. Dat ja, inzicht het, komt er langzamerhand. Ja maar, het, ja, maar wat ik wel echt heel belangrijk vind... is dat ze het, het veel bewuster en veel sneller moeten doen. Kijk, schoon, het, zeg maar, de thuishulp is, is, is meer dan alleen maar poetsen. Hè, het is ook, als je bij die ouderen komt... het is even kijken in de koelkast... Van, verdorie, ver, verwaarloost deze ouderen zichzelf niet... of vereenzaamt die ouderen. Is het hier nodig om juist ook een ommetje te maken... om even een praatje te maken... of even met die ouderen naar de winkel te gaan ja. voor een boodschap? Als dat niet meer kan... Als daar geen tijd meer voor is, gewoon weg omdat.. Uh, en daar ertegen... lijkt het nu wel vaak. En daar, dat gebeurt in verschillende gemeenten. En dat is gewoon geen goede zaak. Ik denk dat uh, uh, gemeentebestuur, maar ook echt gemeenteraden, veel scherper moeten zijn in wat ze belangrijk vinden in de zorg. Dat ja. moeten ze duidelijk maken. Maar hoe doen jullie het dan? Dan komt je derde pet uh, tevoorschijn... namelijk die van gemeenteraadslid in Hardingsveld, Giesendam. Want dat ben je ook nog. Ja. Daar is de politieke carrière ja. van jou uh, ja. ooit begonnen. Ja. Hoe, hoe is het dan plezier, bij jullie in, ja. in Hardingsveld geregeld? Dicht nou, in Zuid-Holland, voor de duidelijkheid in de Alblassenwaard. Ja, ja. ja, ja. Nou ja wij, wij proberen natuurlijk die WMO. Wij doen het in de allereerste plaats met acht gemeenten. Want dat zie je natuurlijk veel ook in, in Nederland. Waar kleine gemeenten zijn, is het uh, erg moeilijk... om dat in je uppie uh, ja. goed te regelen. Dus wij doen dat met acht gemeenten in de Alblassenwaard. En ook wij... Uh, moeten daarin leren. Ik herinner mij nog een aantal jaar geleden, waarin wij echt vlak voor de jaarwisseling uh, te maken kregen met een aanbesteding, waarbij uh, dreigde dat de Instellingen die normaal de zorg verleenden aan onze ouderen... Eh, het contract zouden verliezen. Omdat ze gewoonweg niet positief genoeg uit de gunning kwamen. Maar waardoor er heel veel onrust en commotie ja. bij onze ouderen ontstond. En die zaten ook op de publieke tribune. En dan is het ineens van, help, wat gebeurt hier? En toen hebben wij ook als gemeenteraad gezegd van, tegen ons college... van ja, jongens, dit kan niet de bedoeling zijn. Want eh, zorg is niet alleen maar kijken naar de prijzen... naar wat er allemaal aanget maar het is ook kijken naar wat, is het, wat, wat heeft er vertrouwen... bij bevolking. En ik woon toevallig in een gemeente waarin je zorginstellingen hebt die ook nauw samenwerken met bijvoorbeeld uh, kerken. Wij hebben heel veel identiteitsgebonden zorg. Dus mensen die gewoon echt belangrijk vinden om ook ja, door uh, te praten met hulpverleners over geloof of andere dingen. Ja, dat moet je dus ook als gemeenteraad rekening mee houden. We hebben ook heel veel mensen die dat helemaal niet willen. Dus je moet wel zorgen dat je zorg hebt die aan ieders behoefte ja. voldoet. En als daar dan ineens nieuwe zorginstellingen um, uh, komen die die zorg moeten gaan en niet dat gevoel hebben bij die bevolking... en bij wat die bevolking belangrijk vindt... Maar wel, ja, dan ben je te goedkoop zijn. Ja, ja. Nou, en wij hebben daarmee geleerd. En ik vind zelf dat, uh, dat het bij ons in de gemeente uh, ja, steeds beter gaat. Maar ook wij uh, kunnen nog heel veel verbeteren. Maar waar, waar ik wil het zeggen, want de problemen worden al jaren gesignaleerd... en het is al jaren allemaal te ingewikkeld... maar grote veranderingen zijn er nog steeds niet. Waar is volgens jou nou de slag te slaan, zeg maar... Hoe krijg je nou die zorg echt snel beter? Nou, ik denk dat het... Um, uh, uh, volgens mij zijn er twee dingen heel belangrijk voor de toekomst van de zorg uh, in Nederland. Zowel waar het gaat om de ziekenhuiszorg als de thuiszorg, zeg maar. Dus de kern, en de cure ja, ja. met, met uh, die Engelse termen. De eerste is wel de patiënt. Kijk, um, um, we hebben het heel veel over dat patiënten moeten kunnen kiezen... Maar we weten ook dat niet iedereen kan kiezen. Als je heel erg afhankelijk bent, als je ouder ziek. bent... Ja. of heel erg ziek bent, dan, dan heb je ook niet altijd de behoefte om te kiezen. Dan wil je gewoon dat er goed voor je gezorgd wordt. Maar er zijn heel veel mensen in de gezondheidszorg die chronisch ziek zijn, die wat ouder zijn... maar echt niet gek zijn, um, die wel willen en kunnen kiezen. Dus ik denk dat een deel van de verandering ook moet komen... dat je mensen een keus kunt laten. Dat, dat zijn nou eigenlijk een beetje die foutjes, toch? Die, die bonnen waar het nou, CDA nu voor pleit. Dat, dat je echt kan. zorgbonnen kunt geven. Ja, teven. maar dat is... Eerlijk gezegd alleen een oplossing als het ook niet een platte bezuiniging is. Want je kunt natuurlijk wel tegen mensen zeggen... Um, u moet kiezen, maar als het vervolgens gepaard gaat... met hogere eigen bijdrage, hogere ja, premies, okay. minder zorgtoeslag... dan is het wel een beetje een, uh, een, een sigaar uit eigen doos, vind ik. Maar het, het, het bieden van keus is voor die groep die het kan... wel erg belangrijk. En voor die groep die dus afhankelijk is... moet je gewoon weg zorgen dat het goed geregeld wordt. Dus ik vind ook, maar nu... Praat, je ook, praat ik ook wel weer even vanuit mijn pet... van wat vind ik ook politiek gezien. Ik vind dat je klip en klaar moet zijn... over bijvoorbeeld mensen die waar de AWBZ de algemene wet bijzondere ziektekosten ooit voor is. Dus dan heb je het over meervoudige gehandicapten... dementerende ouderen, groepen waarvan je echt kan zeggen... ja die, die kiezen niet zelf, daar moet voor gezorgd uh -huh. worden. Daar moet je in mijn ogen klip en klaar zijn. Daar past geen marktwerking, geen klantdenken. Daar moet je gewoon goed voor zorgen. Maar ik vind wel dat je moet zeggen... ja, die mensen die wel kunnen kiezen, die moet je het ook niet ja. onthouden. Maar, het maar dat is, dat is wel je... echt een sleutel voor, voor, volgens mij voor verandering in de zorg. Dat Omdat... begrijp ik, maar dit verklaart ook wel weer meteen... Natuurlijk waarom het allemaal zo ingewikkeld is. Want je hebt die groep, en die groep is dan net weer wat anders. Die groep heeft net weer wat extra's nodig. Die groep kan het wel weer goed zelf doen. Ja, daar gaan we alweer. Weet je dat? Nou, ja, dat, dat klopt. Maar ik denk dat, uh, dat het wel begint bij het, het denken vanuit die patiënt. En wat we nog te veel ja. doen in de gezondheidszorg... is het denken vanuit het aanbod. Dus vanuit het ziekenhuis vanuit het verpleeghuis en hoe we dat dan het beste kunnen regelen. Je moet beginnen bij wat die patiënt nodig heeft. Ja. En die patiënt heeft het niet nodig dat er op één dag vijf hulpverleners aan zijn bed nee. staan. Dan gaat het dus verkeerd. Maar moet een patiënt dus... dan niet veel meer macht krijgen? Ja, macht klinkt zo uh, vaak met een negatieve lading, maar veel meer inspraak eigenlijk. Nou ja, inspraak in is volgens mij een, een goede zaak. Ook daar uh, hebben we met een aantal collega's in Rotterdam uh, onderzoek naar gedaan. We hebben vorig jaar nog met een paar Ajo's van ons, Elko den Brea en een collega van mij, Pauline Meurs... een onderzoek gedaan naar de invloed van patiënten in zorginstellingen. Daar kwam wel iets heel interessants uit. Um, we hebben de neiging om, uh, zeker ook vanuit Den Haag om uh, bijvoorbeeld cliëntenraden op te richten uh, na te denken... of patiënten een zetel in het bestuur van zorginstellingen ja. zouden moeten hebben. Maar wat uit ons onderzoek bleek... is dat veel patiënten vooral behoefte hebben om hun eigen zorg proces beter, te dus kortom invloed te hebben op bezoektijden, uh, invloed te hebben op welke momenten je de dokter ziet of niet, invloed te hebben of je nog uh, de zorg kunt combineren met werk en wonen. Dus meer te oh ja, meer vanuit op, wat men nodig heeft. Veel nodigen. pragmatischer. Ja. ja. Dus ik ben uh, er heel erg voor. Ik denk dat dat ook voor de zorg een verandering kan betekenen, dat je patiënten meer invloed over hun eigen leven geeft. Uh, waar dat kan. Hè? En dat is dus niet altijd dat ze mee moeten praten... in beleid en bestuur. Nee, want, maar ja, je ja, kan ook ja, wie niet iedereen dat... zijn eigen bezoekuren laten, laten bepalen. Want dan, dan is het een van de zooien. Nee, nee maar wij, wij zijn nu bijvoorbeeld... een, een, een Ajo van mij uh, is, is nu een, een promovendus... die een proef, mm -hmm. met een, pro, een meerjarig onderzoek bezig is. Uh, doet onderzoek in Nijmegen. Dat is een, een prachtig project. Uh, dat heet uh, Mijn Zorgnet. Dat is een uh, digitale poli. Um, voor patiënten die Parkinson hebben... en voor IVF-clienten. Uh, uh, uh, um, waarbij via een uh, internet Innovatie, zou ik maar zeggen... Ja. de patiënten zelf veel meer regie over hun eigen zorgproces. Dus wat okay. betekent dat? Ze kunnen daar veel directer chatten met hulpverleners. Ze krijgen dus gewoon ook digitaal antwoord binnen een uur. Ze kunnen ook uh, contact hebben op die manier met hun lotgenoten... met andere patiënten en ze kunnen veel beter hun eigen afsprakenschema met de dokter daardoor regelen. Ja, tuurlijk, dat betekent namelijk, ja. als jij een aantal vragen hebt... die je gewoon heel makkelijk ook via die weg kan beantwoord krijgen... Um, dat je daar al niet voor naar de dokter toe ja. hoeft. Nou, Dat kan een ontzettende ontlasting voor die zwangere vrouw... of voor, uh, voor die Parkinson-patiënt betekenen. En daar laten ze zien dat je dus heel goed op, de, op maat gesneden... Uh, patiëntenzorg kan bieden is eigenlijk ik nu te denken het sleutelwoord worden uit handen durven geven dat de overheid meer uit handen moet durven geven, ziekenhuizen meer moet vertrouwen, dat ziekenhuizen meer uit handen moeten durven geven aan de patiënten. Ja, En, uh, en, en ja. daarmee dus ook regeltjes wegschrappen? Nou, ik denk wel dat dat... Uh, uh, da, uh, ja, ja, maar je, je vergeet één groep in mijn beleving... en dat zijn uh, de, de professionals zelf, de dokters. Want in hetzelfde project wat ik net noemde, maar dat zien we op meer plekken... zie je ook dat het voor artsen een hele verandering is als die patiënt opeens zelf meer gaat doen. Wij hebben ook innovaties bestudeerd... zoals zoiets als de Health Buddy om maar iets te noemen. Wat is dat? Dat is een, een, een apparaatje... waarmee patiënten bijvoorbeeld veel beter zelf... medicijnen kunnen toedienen, bloeddruk kunnen meten... een aantal dingen zelf kunnen doen... die maar voorheen door meer. dokters okay. gaan. Ja. Dat betekent dus niet alleen voor de patiënt een verandering, maar vooral ook voor de hulpverleners... die gewend zijn om volgens protocollen, richtlijnen... en volgens hun eigen manier van werken te handelen. Um, dus ook die groep moet loslaten. Ja. Uh, en dat is een hele klus vaak, want dat is niet zo makkelijk. Dus je ziet, uh, de overheid moet proberen wat meer vertrouwen... in zorginstellingen te hebben. Wel goed toezicht houden overigens, want dat is denk ik echt belangrijk. Dus die, die, die patiënt ook meer toelaten, maar wel toezicht houden... dat de kwaliteit van zorg goed is, ingrijpen als het gewoon niet goed gaat. De voorbeelden kennen we ook allemaal ja. in het Radboud ziekenhuis... met de cardiologie, waar mensen uh, uh, overleden zijn... Uh, terwijl daar gewoon fouten gemaakt ja. werden. Hetzelfde zagen we in Twente met de neuroloog die daar verslaafd is. Dus je ziet ook incidenten, waarvan je hoopt dat het ook incidenten zijn. Ja, maar dan zou je dus niet je alleen moet controle ingrijpen. vanuit de overheid... Ja. maar ook interne ja. controle, ja. weet je? Dan moeten ja. ook collega's ja. zo eerlijk durven ja. zijn... om ja, dus voorbelang van je ziekenhuis dat te doen. Nee. Ja, en dus helemaal loslaten moet je het niet. Ja. En dit punt ligt dus niet alleen bij de overheid... bij de inspectie voor de zorg... maar zeker ook bij de beroepsbeoefenaren zelf. Ja, ik... Ik ben zelf ik ben lid geweest van de onderzoekscommissie... Uh, die dus in het Radboudziekenhuis uh, dat onderzoek heeft gaan voor de onderzoeksraad voor de veiligheid uh, uh, uh, uh, van Van Vollenhoven ja. toen nog. Um, en um, wat daar gebeurde was vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld in Twente... met de neurologianste steur aan de orde was. Namelijk dat collega's wisten dat de dingen niet goed gingen... maar gewoonweg... Ja, ook elkaar daar niet meer op aanspraken. Nee. En dat ook de Raad van Bestuur onvoldoende uh, ingreep... Uh, terwijl er wel signalen waren ja. dat de inspectie voor de gezondheidszorg... te laat of uh, onbekend Maar daar begint was. het toch al? Als ja. daar de bereidheid dan ja. niet is... dan heb je nee, echt ik, een groot probleem. Ik vind dus dat als dit aan de orde is... Hè, en gelukkig is dat niet um, uh, dagelijkse gang nee. van zaken... maar als dit aan de orde is, dan wordt wel het vertrouwen... In de zorg breed, in het systeem ja, en in de dan dokter ter dus discussie vanuit, ja, gesteld. En dan krijg en je dus beleid vanuit wantrouwen. Ja, en maar het antwoord daarop, en dat is, dat is denk ik uh, mijn grootste punt. Het antwoord daarop is niet alleen maar meer toezichtsregels maken, maar is ook zorgen dat er gewoon in zorginstellingen weer een gesprek tussen zorgprofessionals is daarover. Ja. Dat ze elkaar de maat nemen, dat een raad van bestuur ook dat gesprek over kwaliteit aangaat. En dat, dokters ook moeten accepteren... dat een raad van bestuur daar ook iets over te zeggen heeft. Dat accepteren ze ook niet altijd. Maar kwaliteit en veiligheid van zorg moeten bovenaan staan... en die moeten het gesprek van de dag zijn in een zorginstelling. En als iedereen de andere kant op kijkt, ja, dan is het eindzoek. En dat voorkom je ook niet door vanuit Den Haag... Nog meer regels maar, erop te zetten. Maar misschien wel door als Kim Putters gewoon elk ziekenhuis langs gaat. <lacht> en even deze oratie ook gaat houden. van jongens, luister naar mij. Doe dit. <lacht> nou. Het drinkt kennelijk <lacht> nog niet door bij de nou, instellingen. Ik, ik kom veel in zorginstellingen, ik praat ook veel. En, ik, en je, ik... je bent natuurlijk hoogleraar, dus je leidt ook studenten op. Dus ja. hopelijk, dus de volgende generatie. Ja. Die, die zou dat meer moeten doen. Nou, het, het begint inderdaad. Waar, jij, waar, waar je het dan eigenlijk over hebt, is dat er ook een soort cultuur. Uh, in de zorg moet ontstaan... Ja. die niet er een is van afwachten en reageren op wat de overheid doet... maar uh, het heft in eigen hand nemen en zorgen dat je de beste wil zijn... en de meest veilige zorg wil bieden voor je patiënten... en lef wil tonen, ook innovaties wil stimuleren... Ja. dus nieuwe dingen voor je patiënten wil ontwikkelen. Ja, um, wat ik dan in die instellingen, als ik daarover kom praten, veel hoor... is dat ze zeggen, ja, uh, maar goed, dan moeten we ook de financiën hebben... om dat te kunnen doen. En daar hebben ze voor een deel ook gelijk in... Maar ik zeg wel altijd erbij, um, oké, okay, um, het financieringssysteem moet het toelaten... dat je ook innoveert, dat je nieuwe dingen ontwikkelt. Maar leg mij dan ook uit waarom het ene ziekenhuis het wel doet en het andere niet. Want jullie zitten allemaal in hetzelfde financieringssysteem. En het is gewoon weer zo dat de een beter is om dit, in dit soort dingen dan ander. Dus het zit hem ook in lef in bestuurders en dokters... die hun uh, hoofd boven het maaiveld durven uitsteken... te zeggen, ook tegen de minister... Van ja, sorry, maar dit is gewoon goede zorg wat wij doen... en ga het maar regelen. En ik weet wel dat dat vanaf de zijlijn... misschien af en toe makkelijk gezegd is... maar toch is dat de manier volgens mij, om de zorg ja. te veranderen. Nou, dan zijn we eruit. Het <laughs> ja. zou tonen. mooi zijn, hè? Ja. <laughs> als het zo eenvoudig ja, nou, zou zijn. Zo eenvoudig zijn. is het nee. natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel echt belangrijk, hoor. en dat geldt ook voor gemeenten. Ik heb gezien in ons onderzoek naar bijvoorbeeld de WMO en de Thuishulp... dat in die gemeenten waar wethouders zijn... die uh, echt voor de troepen gaan staan... die een visie hebben en gewoon zeggen... en nu gaan we gewoon in die zorgketen goed samenwerken... en ik neem hier leiding. Nou, gebeurt het veel ja. eerder, ja. en ik kan de voorbeelden zo aanwijzen: in Nederland waar het goed gaat, en ook de voorbeelden, ja, waar het gewoon met uh, wat, wat minder visie gewoon een stuk minder goed ja. gaat. Ja, ik ga even terug naar het begin van ons gesprek, hoor. Toen had je het over jongens en uitgaan, nou, Daar nee. hoort muziek dan ook wel bij, denk mm -hmm. ik. Dat wel ja, altijd, voor, dat vind je ook niet zeker? Ja, leuk. Ja, ja, ja de keuze is aan de gast, dus... ja. Nou ja, dat was voor mij niet zo'n hele uh, moeilijke keuze. William? ja ik hoor, ik hou van krachtige sterke vrouwen en je hoort er nu eentje en uh, ja Tina Turner is werkelijk geweldig hoe een vrouw zo lang tot, tot aan boven de 70 de kracht van de leven kan zijn ja geweldig Tina Turner proud mary ik draai hem altijd met mijn beste vriendinnetje Hanneke dus uh, dit hoort hier ook bij komt ze dan je noemt haar zelfs Tina Tina noem ik er als ik er sms ja. Ze noemt ze vriendinnetje Tina <laughs> ja Ga je staan of uh, mag ik dansen? Je mag dansen, dat is het fijne van radio's. Zien mensen en de mensen toch niet? De mensen zien het niet, hè? Nee. And then we're gonna do the finish. Rough. It's the way we do. Proud Mary. And we rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job. Down in the city. Working for oh. them de Kamer voor de PvdA. Hij is gemeenteraadslid in Hardingsveld-Giessendam. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Kim Putters. En hij gaat ook heel graag naar de concerten van Tina Turner. <laughs> <Ja>. <laughs> dat hoofd moet af en toe leeg, kan Absoluut, ik me zo voorstellen. Ja. Ja, ja. ja, heel regelmatig moet dat even gebeuren. Ja, ja. ja vind ik niet heel <laughs> gek in dat. Ja. Jij, jij bent van een schippersgezin, hè? Een ja. schippersfamilie uit Hardingsveld-Giessendam. Ja. Dat wel, dan denk ik, ik zie dan een heel ander leven voor me dan dat je de wetenschap en de politiek en zo ingaat? Ja, nou, dat, dat, dat was ook denk ik wel een beetje voorzien door mijn ouders... Uh, toen, ik, uh, toen ik een keuze voor school moest maken... Uh, ik herinner mij wel echt gesprekken aan de keukentafel... Dat, uh, dat mijn ouders toch wel zoiets hadden van... nou, je kunt toch ook wel gewoon gaan werken op je, op je 16 En ik dacht daar net iets anders over. Want ik wilde gewoon graag gaan studeren. Het en, idee was uh, eigenlijk dat je gewoon uh, de binnenvaart, want jullie ja, zaten in de olietankers, hè? Ja, nou ja weet je, ik kom, um, um, ik kom eigenlijk niet echt uit een familie... waarin gestudeerd werd. Ik ben eerlijk gezegd de enige... Uh, die is gaan studeren en die dat ook heeft volgehouden. En ja, dan is het ook natuurlijk iets nieuws. Dus ik heb daar ja. ook wel een beetje voor gevolgd. Heb er ook zelf voor gewerkt. Heb ook tegen mijn ouders gezegd van nou, dan uh, zoek ik er wel een baan bij. En we hebben ook nog een uh, systeem van studiefinanciering... wat toen gelukkig ook uh, alle kansen bood uh, die ik kon, uh, die kon, uh, kon nemen. Um, en dat heb ik gedaan. En, uh, en dat was oké? Okay, uh... Nou, ik denk dat mijn ouders in het begin wel eens hebben gedacht van wat moet daarvan komen... en kan die daar dan ook wel eens zijn geld mee gaan verdienen. Uh, maar toen ze eenmaal zagen dat ik uh, echt als een vis uh, in het water was... op de universiteit en dat ik het ook daar studentassistent werd... en daar ook wat geld mee kon verdienen... ja, ze zijn op een gegeven moment volgens mij trots op me geworden... en dat zijn ze nog steeds volgens mij. Maar ja. was je dan als kind een soort zo'n wiskit, zo een beetje een nerd... die ontzettend slim was, <laughs> of echt een schipperskind? Ja, dat is nu dat vraagje aan mij. Nou, ik... Ik, ik moet dan nu denk een beetje voor mijn vrienden praten... maar um, ik denk niet dat ik een nerd uh, was, wist het? Nee, het is wel zo dat ik uh, al, in, zeker in, in, in, in mijn vroege jeugd wel erg op mezelf was. Um, dat wel. Uh, en in de loop van de jaren wat meer uh, ja, met vrienden op pad ben gegaan en zo. Ik heb wel een lange tijd wel erg in de boeken gezeten. Als ik dat nou over zou moeten doen... Nou, dan zou ik misschien veel eerder ervoor kiezen... om ook een jaar in het buitenland te gaan studeren... Ja, ja. en wat eerder eruit te gaan. Ik ben altijd redelijk honkvast geweest. En maar met... leefden jullie ook op een schip? Uh, nee, uh, wij, ik ben altijd al, uh, zeg maar naar school gegaan uh, aan de wal uh, en heb in, uh, gewoon in een rijtjeshuis gewoond. En mijn vader was wel vaak van huis, dus die heeft ook wel veel dingen uh, gemist van uh, diploma-uitreikingen en dat soort dingen. Omdat hij dan een, uh, een week of wat langer ja. aan het varen was. Dus... Vond je dat niet moeilijk? Ja, dat was, uh, dat was niet altijd leuk. Uh, um, uh, dus ja, wij misten mijn vader natuurlijk ook wel. Het dubbele daarvan was, was altijd als hij dan uh, twee dagen thuis was, dat we dachten van nou, hij moet eigenlijk hij misschien maar weer gaan. Echt waar? Dat, ja, dat, dat was het. Ja, dat was we waren natuurlijk ook helemaal niet gewend. Want ik was gewend om dan aan die keukentafel... smorgens gewoon zelf de krant te lezen. Ja, en dan ja. zat daar ineens een man die dat met de beste bedoelingen... natuurlijk gewoon naast me ging zitten omdat hij dat leuk vond. Ja. Maar ook die krant wilde lezen. Dus ja, dat was een soort halen liefdeverhouding. Maar ging je wel maar, mee uh, het water ook op wel eens? Ja, ja. We, we gingen, uh, mijn broer en ik uh, gingen heel regelmatig mee. Vooral in vakanties. En dan bleek ook wel meteen het grote verschil. Mijn, uh, mijn broertje is een paar jaar jonger dan ik ben... Die, uh, daar, voor hem was het ook zijn lust en zijn leven is ook schipper geworden en die ging mee om de trossen uit te gooien en de olietanks open en dicht te draaien en ik uh ik bleef dan heerlijk achter uh, in de, in de, in het, op de dek lezen. in de zon om een boek te lezen. Dus uh, ja, het is uh, het meegaan... zouden ze uh, de dus dekpoes noemen, zeg ja. maar, dat, ja. nou, maar. Ik was dus de dekpoes, de ja. de dekpoes. <laughs> ja. <laughs> Kijk eens ja, nou, ik vind het wel een geuze, geuze <laughs> titel. Dus, uh, maar uh, ja, ik, vind het, ik heb wel wat met water, hoor. En ik, ik vind het heerlijk. Ik vind het ook nog steeds prachtig. Uh, mijn broer is nu uh, kapitein op een, uh, op een, op een, op een cruise partyboot zeg maar, ja. hij is van de olietankers afgestapt en dat is geweldig en dat is ook apen, ben ik ook apen trots op hem om maar te zien. Maar dat is jouw hoor Wat heb jij ja. dan nog met water? Nou, om met mee te gaan. Ik woon aan het water en we wonen aan het water in in in is het natuurlijk een en al water. Ah. Um, dus het is gewoon wel een, een integraal onderdeel van mijn leven, het water. Ik, niet dat ik daar nou dagelijks mee bezig ben, maar ik, ik hou van het water. Ja, dat wel. Dus ik heb daar wel iets mee. Ja. En heb je dan... Het is ook vrijheid, hè, water. Dus ja. op het water zijn is eigenlijk ook een beetje uh, los van alles en iedereen zijn. En je bent daar lekker jezelf en uh, niemand die, je er, die zich ermee bemoeit. En heb je dus, uh, ook wel eens ja. in het donker op het water naar de hemel gekeken en dat de sterren en de maan zo glinsteren. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Vooral als je dan uh, met een hele leuke jongen in een bootje uh, kan zitten natuurlijk. Ja. Ja, heb je dat wel eens ja. De, uh, gedaan? Ja wel, ja, wel eens gedaan. Het is natuurlijk nu wel een ontboezeming, maar, ja, ja, maar ik hoop dat het nog wel binnenkort... ook nog wel eens een keer zal gebeuren. Ja. Want jij bent de enige, op dit moment in ieder geval de enige homo in de Eerste Kamer... Nou, of ik helemaal de enige ben. Dat, de enige die uh, uit de kast is gekomen, dan? Als ik nou, het zo formuleer. Nou, Je weet nou, het niet. We hebben ook want de, Dat beeld is, klopt niet altijd. Want in de, in de Partij van de Arbeidsfractie zijn we begonnen met zelfs overigens drie. Want Mies Westerveld uh, is lesbisch, is, is, is, uh, dus die, die is nog een collega van mij. Ja, Peter Rewinkel is, is weggegaan, he, die is naar ja. Groningen gegaan. Dus uh, ja, weet je, het is geen verdienste, ik ben het. Uh, dus het is net zoals ja. mijn leeftijd en een geaardheid. Dat, uh, dat, dat, dat, dat is ik, zeg maar. Dus uh, dat kan ik... Uh... Nee, maar het is eigenlijk, ik zit me af te vragen... of dat nou een enorm representatieve deel is in de Eerste Kamer Eén uh, op de 70. Nee, nou, 70. Uh, uh, uh, uh, dat, dat klopt ik. Ik denk dat het wel belangrijk is dat burgers zich ook kunnen herkennen... in hun volksvertegenwoordiging. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik op dit punt ook in de loop der jaren wel... Um, wat anders ben gaan denken. Ik, ben, ik werd altijd een beetje kwaad als ik steeds maar aangesproken werd... Of van, god, je bent zo jong voor de Eerste Kamer. En, nou, dat en je zo... bent homo. En je en bent homo en ja. denk je van, nou, hè, daar hebben we er weer een. Een excuus, uh, jongere homo. Mm -hmm. Ik ben daar iets anders over na gaan denken... omdat ik toch in de afgelopen jaren ook om me heen wel heb gezien dat nou ja, het geweld tegen homo's ja. toeneemt, um, het onfatsoen van mensen tegenover elkaar... Um, dat het voor leraren op basisscholen soms weer moeilijker is om ervoor uit te komen. Um, ja, dan, dan is dat, schept dat toch een verplichting, vind ik, op een plek waar ik zit... en helemaal nu ik nummer twee op een, uh -huh. op een landelijke kieslijst van een grote partij ben... schept dat ook een verplichting om ervoor op te komen. En gewoon te zeggen van jongens, in Nederland... Uh, is dit heel normaal om homo te zijn? Want was het, ik zit te denken, je Hardingsveld Griesendam. Dat is echt midden in de Bijbelbelt, zo gezegd. Was dat geaccepteerd dan? Toen jij het zei, of ik weet niet hoe dat is gegaan, maar toen jij bekend. Toen bekend was dat je helemaal was? Ja, in ik, heb, ik heb er nog nooit. Dus ik, ben, ik voel me een geluksvogel. Ik heb nog nooit uh, problemen mee gehad. Dus nee? Ik ben nog nooit uh, onheus bejegend of uitgescholden of wat dan ook. Dus ik, ik kan die ervaring niet delen. Ook niet in Hardings-Vatriese Dam. Dus dat is denk ik ook wel in ieder geval mooi om te zeggen. En jouw ouders? Um, nee, mijn ouders. Is dan die... zo'n bolster, Blanke pitten, <laughs> schippersfamilie Nou, ik zal je vertellen dat ik het wel moeite mee heb gehad om het, uh, om het ze te zeggen. Maar toen bleek wel. Dat ik ook de enige was die het er moeilijk mee had al die Ervaring, tijd. Okay. Ja, mijn ouders die hebben mij met open armen daarin ontvangen. En die hebben. Uh, mijn moeder heeft mij eigenlijk de enige vraag gesteld die ik denk dat een de moeder dan zou moeten stellen. En waar ik dus met een mond vol tanden zat. En uh, uh, ik zei namelijk tegen haar, vind je het niet erg dan? En toen stelde zij mij de vraag, maar wat had je dan van je ouders verwacht? Oh, wat goed. Nou ja, ja. Dan, dan zit je met een mond vol tanden. Want het enige wat ik dus kon zeggen was van, nou ja. Blijkbaar had ik dat dus niet van mijn eigen nee. moeder verwacht. Nou, dat is heel raar als je dat ja. ineens dan moet bekennen. Dus mijn dat ouders die waren zijn. geweldig lief. Dat ja. was echt heel mooi, ja. ja. Het is mooi dat ze nu nog steeds alles kunnen meemaken hoe succesvol jij bent. dan net niet de lijsttrekker geworden voor de verkiezingen in de Eerste Kamer... of nee, nee, nee, voor de provinciale nee, verkiezingen nee, waar je lijsttrekker nee, voor de PvdA nee. bent. Maar we hebben een keigoede vrouw op nummer 1 staan. Daar ben ik ook heel trots ja, wat op. Wat fijn dus, dat je nou uh, toch even met een politiek praatje nog nee, afsluit. Nee dit. Dit, <laughs> dit, nee, dit meen ik echt. Nou, ik ik, nee, ik hoef ik. geen promotiepraatje, maar dit meen ik echt. Marleen is, uh, is hartstikke goed. En ik ben er trots op dat ik uh, de man uh, achter haar mag zijn. Ja. Ik wens jou veel succes. En dank je wel dat je hier wilde zijn op dit nachtelijke tijdstip. En dankjewel. kijk straks nog even naar de maan, want hij is prachtig vannacht. Ja. Ook al is er geen ja. water bij. En wie weet wie ik nog tegenkom. Ja. Dank je wel. Snel naar een bootje. Ja, ga ik doen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. CRV. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio berg -Ijk. Een Radio berg special. Radio Berg-Ijk radio special. Radio. Radio berg -Ijk. Radio berg -Ijk. Het radiostation voor berg -Ijk. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, dames en heren, een beetje een uh... radioberg special. Inderdaad, een special vandaag over uh, theater. Uh, we hebben een hele uitzending eigenlijk over theater. En dat is natuurlijk uh, reuze interessant. Uh, ik zelf heb daar uh, niet zo heel veel verstand van, maar daarom hebben we ook uh, mensen in de studio uitgenodigd die er juist uh, heel veel verstand van hebben. En de eerste die ik uh, vandaag aan u voor kan stellen, dat is niemand minder dan uh, Nout van Berkel. Uh, u kent hem misschien nog wel van destijds uh, de campaghalm waar hij de Hamlet uh, heeft gedaan. Dat is toen niet helemaal zo goed afgelopen. Mag ik misschien drinken? Uh, nou, mm, zullen we daar eventjes mee wachten nog uh, tot... Uh... Iets verderop in de uitzending de, de elf in de klok is. Ja, precies. Uh, dus Naad van Berkel die is daarna niet bij de pakken neergezeten. Die is uh, uh, theatergroep Oeps begonnen. Ja. En theatergroep Oeps... die deed uh, de grote filosofen voor de allerkleinste. Dat klopt. En uh, daar ben je inmiddels ook weer mee gestopt, heb ik begrepen? Ja, je stelt jezelf als... Het theaterkunstenaar een doel. En als je een doel bereikt hebt... dan moet je, zoals mijn grote leermeester Jan-Joris Lamers zegt... Ja. op je hoogtepunt moet je stoppen. En het roer om durven gooien. En dan moet je gewoon uh, iets uh, anders gaan doen. Ja, en dat ben je ook gaan doen. Want je bent vanaf nu uh, de theaterrecensent voor Radio Bergrijk. Jij gaat uh, voorstellingen af... Hè? Klopt dat? Dat klopt. Ik zie de recensent als een schakel tussen het meestal onwetende publiek ja. en de alwetende kunstenaar. Mag ik iets drinken? Nou, we wachten daar nog heel even mee. Het is nog net niet 11 in de klok. Dus uh, heb toch even geduld. Houd toch even bij de koffie. Um, nou, jij hebt voor ons uh, een voorstelling bezocht. Dat is uh, de voorstelling De Spaanse Vlieg van toneelvereniging De Eén Akter. En dat was een uh, blijfspel. Uh, kun jij uh, de recensie uh, die jij gemaakt hebt? Ja, ik, heb, ik heb hem niet bij me, maar ik heb hem wel in mijn hoofd zitten. Oh. De avond stond in, in mijn geheugen gegrift. Ja. Van als voorbeeld van hoe, hoe het toch vooral niet moet. Oh, nou, steek van wal zou ik zeggen. Nou, het, de ene acte speelde de Spaanse vlieg, dat is een kluchtig blijspel. Ja. En er werd uh, helemaal voorbij gegaan aan de waarde, de historie, de context van het kluchtige blijspel in de Nederlandse theaterhistorie van de afgelopen drie eeuwen. Daar werd daar voorbij gegaan. Dan zag ik niets van terug. Mag ik iets drinken? Nee, ja, neem maar even hier een slok. Uh, ik zou even voor de mensen zeggen: het is een, een, een stuk. wat gaat over een. Uh, uh, even woon... Een slok, ja. ja over een woon- en leefomgeving van de familie Klinken. En aan het hoofd van dat gezin staat Lodewijk Klinken, een mosterdfabrikant... die samen met zijn vrouw Emma, een goede huwelijkskandidaat... voor zijn dochter Paula heeft uitgezocht, de heer Hendrik Maasen. Dat is een beetje zo ja. waar het stuk mee begint. Hè? Dat is de anekdote. Dat is natuurlijk de buitenste schil van de ui. Want een kunstwerk is als een ui, zegt Jan Joris Lamers. Ja, maar hoe, hoe werd er geacteerd? Hoe werd er geacteerd door de, de, de leden? Dat is misschien wel interessant, luisteraars. Uh, dadelijk uh, komt ook hier bij mij in de studio uh, Jopie Sporen... de regisseuse en hoofdrolspeelster van uh, de Spaanse Vlieg... Uh, om te reageren op de recensie. Uh, nou, hoe werd er geacteerd? Hoe was het spel? Nou, om te beginnen moet je weten dat een klucht of een komedie... eigenlijk een tragedie is. Ja... En om hem tot in zijn beste over te laten komen, moet je dan een klucht spelen als een tragedie en een tragedie als een klucht. Ja, en hoe speelde de éénacteur? Die speelde de klucht als een klucht. En dat vond jij niet goed? Dat is zo, zoals ja, Joris Labers zegt rode, roze, rood verven. Ja. Maar uh, viel er toch uh, flink wat te lachen? Want dat is natuurlijk de bedoeling van een kluchtig blijspel. Ja, ik heb zelf dus persoonlijk dubbel gelegen. Maar uh, dat ontnam mij iedere zicht op de achterliggende betekenis van deze klucht in de theaterhistorie. Ja, maar als jij dubbel hebt gekregen, dan he heeft natuurlijk de ene acteur precies aan zijn uh, doel uh, voldaan. Namelijk de mensen aan het lachen maken met een blijspel getiteld... De dat verricht. is een misverstand. Het theater moet de mensen niet alleen verstrooien. Het theater moet, zoals Bertolt Brecht, ons leert vragen stellen. Ja, dat is mooi. Maar uh, ben jij nou uh, content? Ik vind het niets hebben bijgedragen aan de Nederlandse theaterhistorie zich. En ze heeft wel een verstrooiend effect gehad... En een, nou, ik heb vernomen geslaagde tombola en de pauze. Ja, nou, wij nemen ook eventjes pauze. Uh, Mag ik iets, Tijdje, uh, iets ja, drinken? Ja, drink jij maar eventjes een uh, slokje. Uh, Tijdje, zou jij eventjes uh, fijne theatermuziek kunnen draaien? Dan ga ik even kijken of mevrouw uh, Joopje Sporen, die in uh, de ruimte hiernaast... Uh, heeft geluisterd naar uh, het commentaar van meneer Van Berkel... Uh, dan kunnen we die dadelijk eventjes naar binnen halen. T Tijdje theatermuziek. T Daar zijn we weer, dames en heren. Sorry, ik moest even de neus snijden. Bij mij zit aan tafel, en ik uh, heet er van harte welkom, uh, mevrouw Jopie Sporen... Uh, regisseuse en hoofdrolspeelster uh, uh, van de voorstelling... De Spaanse Vlieg door toneelvereniging De Eén Welkom. Ja. Ja, welkom. <lacht> uh, nou, we steken gelijk van wal... U heeft net uh, geluisterd, bij uh, tijdje in de audioruimte, naar het commentaar van meneer Noud van Berkel op uh, uw voorstelling, De Spaanse Vlieg. Uh, hoe, hoe is dat bij u binnengekomen? Ja, ik vind het vergezocht. Ik heb dit in mijn hele carrière nog niet meegemaakt. Ik, ik heb er geen woorden voor. Ja, maar, maar wacht, nou, wacht even. even, even nou, nou, wacht nou, nou, nou eens even. Jopies, heb jij betaald het uh, toneel uh, gedaan? Dat was namelijk de grote ambitie van uh, Nout van Berkel: ooit heb, eens geld te heb verdienen. Heb jij ooit een ja. salaris-strookje met erop actie gehad? Dat heb ik allemaal meegemaakt. En uh, heel raar dat u mijn naam helemaal niet kent. Nou, dan terug naar de recensie zelf. Uh, volgens uh, Nout. Uh, Zag je dus niks terug van uh, de hele kluchtgeschiedenis, vanaf de Grieken tot nu, in, in uw interpretatie van het blijspel, de Spaanse Vlieg? En wat zag u dan wel? Ik zag een aantal spelers uh, kluchtig doen. En ik zag een zaal dubbel liggen. En, en, en wat is daar dan mis mee? No, de, dan ont, ontkent u nou, mijn zin de functie die iedere voorstelling moet hebben... Maar dan was, het toch leuk, dan was het toch leuk? Binnen wilt u mij laten... Nee, mag, ik vraag, dan was het toch leuk? Maar, ja. De bedoeling van een klucht is dat het leuk Mevrouw, is. ik zeg altijd maar leuk. Maar, ja, ik zeg was altijd leuk. maar leuk. Zo ontdrukking is leuk. Ja, meneer... En, waarom, heb... en waarom is leuk niet leuk genoeg? Wa waarom is leuk niet goed? Omdat je je als kunstenaar, en helemaal omdat u zegt... wel eens betaald te zijn geweest voor uw toneelwerk... moet u zich uw, uw verantwoordelijkheid realiseren... in het ja, maar waarom van mag een iets, nieuwe mag lood aan leuk, de slam van het Nederlandse toneel. Nou, nou uh, niet die hele fles uh, nou in één keer... Uh... Ik vind het verschrikkelijk verschrik dat de mensen alleen maar leuk doen... en niets bijdragen aan de context van de ontwikkeling... van het Nederlands Dritte Nou, misschien kan u dat wel. Maar ik hou me daar op het ogenblik niet mee bezig. Ik maak een klucht het moet leuk, hoe, leuk zijn. Hoe, Bas, hoeveel leuk. Heeft... Kreeg, hoeveel krijg je dan op je salaristroon? Dat gaat u helemaal niet aan. Hoe, hoeveel verdiende nou... je dan... Ik ben je betaalde zo'n hele roe gerecht. Je spuugt in mijn gezicht, alsjeblieft, en je stinkt ook nog uit je bek. Nou, het ik stink uit mijn bek als ja. ik een ander wil. Kijk, moet je luisteren, ik zou ook veel liever andere stukken spelen, maar dat kan ik niet meer, doordat ik die, die, die, die, die herseninfarct heb gekregen. Dus ik moet me nu beperken tot kluchten. Nou, dat is dan helemaal niet erg. Dat is heel eenvoudig. Ik maak een klucht met mensen. Ik speel eventueel zelf mee. Die klucht is leuk of niet klaar. De klucht was leuk. Nou, waar hebben we het dan verder nog over? Ja. Nou, dit soort types daar krijg ik vlekken van. Ja. Nou, doe het alsjeblieft een beetje rustig. En we hebben gewoon een... Ik kan het zo opvinden als resistent. Dat je ze afmaakt met een jantje rijden en dat ze maar dubbel leggen, hè? Dat ze mensen maar dubbel leggen? Dat is genoeg. Ja. Maar de mensen noud. moeten gesticht en in verwarring gebracht worden. Nou, nou. En, en niet alleen maar lachen. Lachen is de langste menselijke emotie die er is. Hoe? Nou, nou. Hoe? Nou, je, je bevlogenheid is natuurlijk inspirerend, maar... Uh, je gulp is open. Je gulp staat inderdaad open. Dus je bent niet bezig met een discours. Dit is een discours over het Nederlandse theater. Ik heb dit nee. allemaal gehad. Ik heb dit allemaal achter de rug, dit soort mensen. Misschien is het leuk als zo'n man nog een, een, een, een, ergens een, in de provincie een performance zou doen. Dat is dan misschien heel modern. Ja, maar de laatste, huh? laatste keer is hij daarbij in slaap gesukkeld. is uh, ex expressionistisch of uh, zoiets. Ja, maar de Luister laatste... jij is als uh, iemand die modern is, is het uh, John Lamers. Ja. Yeah. En ik, nou, ik ken die, die man. Uh, Ik ken die meneer Lamens helemaal niet. Jo <laughs> Joris Lamers! Ja, ja nou sla. Als, alsjeblieft doe even rustig. Uh, de ene keer sukkel jij in slaap tijdens je eigen performance. En nu ga je weer helemaal op tilt. Uh, omdat je je kapot gelachen hebt om een pleispel. Uh, wat ook zo bedoeld was. Ik heb uh, gelachen, ja. Ik heb uh, dubbel gelegen, ja. Excuus, Joppie. op uh, Joppie, voor uh, het uh, een beetje uit de hand lopen. Stop erbij. Ja. Schadendalig. Ja. Nou, uh, ik... Ik weet niet of uh, Noud nog... Ik ga een uh, uh, vee. Kijk, uh, je veter is los. Oele. Ja, ik had dat soms ook, ik mijn ziekte niet aankomde. Dan word je opstandig, hè? Ja, ja nee, mijn excuus daarvoor. Uh, ja. Ik had hem ook dringend verzocht om niet de hele nacht... Uh, Voor de luisteraars, we zitten er een beetje tegen het einde aan. Uh, het is dus een grote aanrader, dat hebt u gehoord. Uh, de Spaanse vlieg door uh, toneelvereniging De 1 Akter. Uh, voor alle zieken in Bergrijk, wetenschap en alle gezonde mensen. Kop op.